1 uur. Het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag. Zeker 61 doden bij rellen in Libische hoofdstad Tripoli, meldt Al Jazeera. Zelfmoordaanslag in Afghaanse provincie Kunduz. En Rotterdam-schoonmaakbedrijf verdacht van uitbuiting Poolse werknemers. In het zuiden hangen wolkenvelden. In de rest van het land is het zonnig. Het 0 graden in het noorden en zo'n plus 4 graden in het zuiden staat een koude oostenwind. Morgen opnieuw koud en vrij zonnig, woensdag dan volgt vanuit het westen neerslag. Het is vannacht erg chaotisch geweest in de Libische hoofdstad Tripoli, dat wordt langzaam duidelijk. Ooggetuigenverslagen komen met vele uren vertraging naar buiten, maar ze schetsen een beeld van erg hevige onlusten. Demonstranten zouden regeringsgebouwen in Tripoli in brand hebben gestoken en geplunderd. Het centrale groene plein in de stad kregen ze onder controle, maar daarna braken zware gevechten uit met de aanhangers van Gaddafi. Volgens deze ooggetuigen zijn er in Tripoli zware wapens gebruikt. People screaming. They're all anti-regime supporters. All of them are protesters. All I hear is gunshots, heavy artillery, sounds like machine guns. Tens of thousands of uh, pro gaddafi supporters are trickling down into the city, uh, uh, Green Square. It's so, like they're waging war against the pro-democracy supporters. With something in the air... Ja, er kwamen tientallen aanhangers van Gaddafi naar het centrale Groene Plein om een oorlog te voeren tegen de demonstranten. Zijn die getuigen. Een andere getuige zegt dat er eerst Afrikaanse huurlingen meededen aan die gevechten tegen de demonstranten, maar dat die later zijn afgelost door milities van Gaddafi. Earlier in the day, it was some of the Africans from Nigeria ja. and these but okay, then they disappeared. The people I saw an hour ago or two hours ago in the Green Square, this is the special militia. Who is guarding a Delhi? I think in this is like the, the, the Africans, they bring them in like big buses. deze these people they come in four by fours, which are very expensive cars. Ja, nou, je kunt ze herkennen, die milities van Gaddafi. Uh, aan de dure fourwieldrives waarmee ze gebracht worden, zegt die man. De Afrikaanse huurlingen. Die worden met bussen gebracht. Al Jazeera meldt inmiddels dat bij Relle vannacht in Tripoli zeker 61 mensen zijn omgekomen. Journalisten komen Libië niet in. Dat maakt de verslaggeving vanuit het land uh, ingewikkeld. Correspondent Nicole Fever volgt het nieuws vanuit Jordanië. Nicole, kan Gaddafi ervan op aan dat het leger hem blijft gehoorzamen zoals het nu doet? Nou, een deel van het leger wel. Dat bestaat uit uh, leden van zijn eigen stam. Maar er zijn ook berichten van andere onderdelen die zouden zijn overgelopen naar de oppositie naar de demonstranten. Dus dat is uh, lastig te zeggen. Voor de rest zijn er berichten van huurlingen... die zijn uh, ingehuurd... en die komen uit andere landen... en die worden ook gevreesd omdat die eigenlijk... Ja, zonder aanzien dit persoon... gewoon schieten op wie hen voor, uh, voor, voor, die voor hen staat. Dus ja, het geweld is enorm. En Human Rights Watch die sprak gisteren al over... meer dan 230 doden. Nou, daar komen nu nog 60 doden bij. Dus tot nu toe is het de opstand... in uh, de Arabische wereld... die het, het grootste uh, dodental heeft ja. geëist. Jij volgt het nieuws vanuit Jordanië. Ik zei het al, journalisten komen het land voorlopig niet in. Op, op, op welke manier verzamel je je nieuws nu? Ja, die hebben mensen ter plekke. Die, uh, de identiteit houden ze geheim... Dus uh, telefonisch of uh, schrijvend via het internet wordt informatie verzameld. En namen worden niet genoemd. Dat is gewoon te gevaarlijk. En iedereen doet zijn best. Doen wij ook om uh, zoveel mogelijk ooggetuigen ter plekke te spreken te krijgen. Om een goed beeld uh, te krijgen. Maar het is lastig. Dus we moeten het doen met uh, filmpjes op het internet. Ooggetuigen verslagen. Maar wat je wel ziet is dat er een, uh, ja, steeds meer verdeeldheid bestaat dat mensen bang zijn voor een burgeroorlog. En je ziet ook dat binnen het regime zelf er conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld de man die tot een maand geleden woordvoerder was van het regime. Die heeft zich gekeerd tegen de toespraak van de zoon... ...van de president. Hij zegt... ...het is niet goed dat hij de mensen op straat bedreigt... ...dat hij zegt dat we tot de laatste man zullen vechten. Ze dus moeten juist gaan spreken met de oppositie. Maar voor de mensen op straat... ...met wat voor beloftes het regime op dit moment ook komt... ...het is te weinig te laat. Die hervormingen, daar heeft men 40 jaar de tijd voor gehad. Hm. Dus de mensen op straat zijn vastbesloten om door te gaan. Het begon allemaal in, in het oosten van het land, in Benghazi. Het sloeg over naar Tripoli gisteravond en, en, en vannacht. Maar terug naar Benghazi. Hoe is het daar... Maar nu, weet jij dat? Nou, daarvan zijn de berichten dat eigenlijk een uh, groot deel van het gebied in handen is van uh, de demonstranten. Nou, is het het gebied waar de vorige koning, die door Gaddafi is afgezet, vandaan komt. Dus als er opstand is, als er protest is tegen het regime, dan vindt dat eerder daar plaats. In het verleden kwam daar niet zoveel van naar buiten... ook omdat dat voor het uh, internet tijdperk was, zeg maar. Maar daar zijn echt wel de berichten dat uh, de demonstranten... Uh, politiebureaus zijn binnengevallen, gebouwen in handen hebben. En uh, ja, daar is de situatie echt anders dan in uh, de hoofdstad Tripoli. Nicole Fever, Amnesty International uh, roept Gaddafi op... om zijn veiligheidstroepen onmiddellijk in toom te houden. Er wordt met scherp geschoten op demonstranten uh, in diverse steden... Nicole Sprokel van Amnesty International nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke signalen krijgen jullie over de mensenrechten situatie uh, bij die protesten in Indonesië? Ja, het is duidelijk dat er inderdaad uh, met, met grof geweld wordt ingegrepen. Mensen die vreedzaam demonstreren hè, of ze nou terugkomen van bijvoorbeeld die begrafenis afgelopen zaterdag. Of um, ja, elders bij elkaar komen met, met, uh, ja, onder het uitroepen van bepaalde leuzen. Die worden toch meer dogeloos uh, ja, bejegend. Met uh, zwaar uh, geweld, met zwaar gewapend geweld. Inderdaad, met machinegeweren, met mortierschoten hebben we zelfs gehoord. Uh, het inzetten van buitenlandse huurlingen. Uh, het is een, een, een hele uh, gewelddadige reactie. En uh, mensen worden inderdaad in grote getale gedood en verwond. Je hoort zelfs van, van mensen die gewond naar een ziekenhuis worden gebracht en daar alsnog worden gedood. Ja, en we hebben ook berichten van ziekenhuizen dat er vrij doelgericht geschoten is echt op, op hoofd en uh, nou ja, het, het bovenlichaam van mensen. Wat dus toch de verdenking uh, op de troepen laat dat ze uh, mensen om het leven willen brengen. Ja. Ik zei net al met, in het gesprek met Nicole Fever dat het moeilijk is om daar journalisten in het land te krijgen. Dus om daar informatie uit te krijgen. Dat lijkt me ook voor u dus een probleem. Dat klopt. Amnesty International is wel in Libië geweest, sporadisch de afgelopen jaren. Dat is niet een, een, een heel makkelijk proces. Maar het is voor ons ook ja, roeien met de riemen die we hebben. Er zijn geen... ...maatschappelijke organisaties in Libië zelf. En dus dat is met particuliere contact hebben dus? We hebben dus wel contact daar. Um, een beetje um, zoals ook uh, journalisten werken, denk ik. Uh, vaste contacten die je hebt, mensen die je, die je vertrouwt waar je van op aan kunt... Uh, ...waar je dan de meest recente informatie vandaan haalt. Ja. In Brussel vergaderen de EU-ministers. Um, wat, zou, wat zou de internationale gemeenschap op dit moment kunnen doen... Um, nou ja, in ieder geval natuurlijk uh, dit, dit geweld um, uh, hardsgrondig veroordelen. Dit is echt een, in strijd met alle internationale mensenrechten verdragen. Daar zou Libië toch echt op moeten worden aangesproken. Daarnaast is natuurlijk ook van belang dat ne, uh, de EU een um, overeenkomst met um, Libië heeft... voor wat betreft het terugsturen van vluchtelingen. Um, ja, niet veel mensen weten misschien, maar daar zitten tienduizenden... ...bijvoorbeeld Somalische vluchtelingen in Libië... Ja. ...die um, in Libië zelf um, ja, mishandeld worden, op straat uitgebuit worden... ...maar ook opgepakt en in de gevangenis gezet worden... ...en daar mishandeld en gemarteld worden. En dan om het, ja, het lijf te redden de boot pakken naar Europa. Um, vervolgens uh, ook wel weer teruggestuurd worden, onder andere door Malta. Dus uh, dat zijn uh, praktijken die wat ons betreft niet kunnen. En, en de EU is... Uh, in onderhandeling met Libië, heeft al tot 2013 een overeenkomst gesloten... voor het, ja, het beheersen van de migratiestromen en de grensbewaking, onder andere. Um, en, en wil dat ook gaan uitbreiden. Dus dat lijkt mij wel op dit moment een heel belangrijk onderwerp... om nog eens even heel kritisch uh, te bespreken in Brussel. Ik okay. hey, dank u wel, Nicole. Sprokel van Amnesty International. Graag. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Megens. Grote zelfmoordaanslag. Vanochtend in Kunduz, de provincie in het noorden van Afghanistan, waar Nederland een trainingsmissie voor de politie gaat leiden. Veel burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Journalist Bette Dam in Afghanistan vertelt wat er is gebeurd. Zo ongeveer 3,5 uur geleden uh, kregen we de dokter aan de telefoon van het lokale ziekenhuis die uh, niet op tellen van het aantal slachtoffers waar plotseling werd binnengebracht. Nadat de zelfmoordenaar zich had opgeblazen in uh, Imam Sahib, dat is in het noorden van Kunduz, op de weg naar Tajikistan. Um, we hebben daarna met, uh, met getuigen gesproken, die inderdaad aanlopen, een man aanlopen en aankomen lopen, die zich uh, opblies... Waaraan een enorm vuurvlam uh, uitsloeg en een kanaal en uh, overal mensen lagen. Want op dat moment stonden er ongeveer 200 mensen in de rij te wachten. Op een identiteitskaart. Dus dat was het dit van de zelfmoordenaar. Mensen hadden zich daar verzameld en uh, de, een overheidsgebouw was het dus kennelijk. Uh... Ja, het was een overheidsgebouw met, met mensen die hun, uh, ja, hun identiteitskaartje wilden halen. Ja. Vaker in, in deze regio dit soort aanslagen ook? Nou, dit is voor Afghanistan uh, een, uh, een grote aanslag. Ik bedoel, dit is gewoon op burgers die daar onbeschermd. Uh, ...staan te wachten, uh, uh, is dit een aanslag en dat gebeurt niet heel veel. Dus dat is een grote klap, zeker in Kunduz. Uh, de tijd was het daar iets rustiger nadat we uh, schoon de schoonvee-actie hebben gehaald. Ze het uh, wordt straks warmer, de Taliban heeft als van zich laten horen in Kunduz... ...en die zeggen ze: ja, er komt nu een cruciaal moment aan... ...wie de overhand gaat krijgen. Of de vijandelijke groepen kan taliban zijn... ...want het kunnen ook allemaal andere groepen zijn in Kunduz... ...of de Afghaanse regering die gesteund wordt door Amerika... het, van het, het is straks ook Nederland. Je zegt iets uh, in het noorden van, uh, van Kunduz. Is dat de, de plek waar de Nederlandse politietrainers trainers, uh, straks naartoe gaan? De ambitie van de Nederlanders is eigenlijk om, ik geloof in juni ...te beginnen in het centrum van Kunduz. Dat is uh, niet zo heel ver van imam Saibor. Ik denk dat... Dat 15 minuten rijden eh, ongeveer tussen de twee plekken is. Maar in de bazaar van Koende wil Nederland Politie gaan trainen. Eh, dat wordt eh, door de Sentie en ook door de NAVO gezien als een veilige plek dan de omliggende districten. Schoonmaakbedrijf in Rotterdam heeft Poolse werknemers mogelijk uitgebuit en onderbetaald. Sommige Polen zouden zeven nachten per week werken voor 4 of 5 euro netto per uur. En ook zaten een paar werknemers in een te krappe woning waarvoor ze wel 250 euro per maand op het salaris werd ingehouden. De arbeidsinspectie. Het ging om uh, met name Poolse werknemers die uh, bij allerlei fastfoodbedrijven schoonmaakwerkzaamheden uh, verrichten. Uh, uiteindelijk heeft dat uh, in, in een bepaald geval geleid tot een tip van de vreemdelingenpolitie uh, dat er waarschijnlijk meer aan de hand uh, was. Van het schoonmaakbedrijf in Rotterdam is de administratie in beslag genomen.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 Hij is aangeklaagd door het internationaal strafhof... op beschuldiging van genocide in de Soedanese regio Darfur. En in Jemen is de president daar, Saleh, teruggekomen van zijn besluit... om zich niet herkiesbaar te stellen. Alleen een verkiezingsnederlaag kan me tot aftreden dwingen, zei hij... in een reactie op de protesten tegen zijn bewind. Eerder had hij de jemenitische betogers beloofd... dat hij niet verkiesbaar zou zijn als zijn ambtstermijn over twee jaar afloopt. Vandaag noemde Saleh de demonstraties onaanvaardbare provocaties... Het harde optreden van het leger was volgens hem een kwestie van zelfverdediging. Bij het geweld in Jemen zijn de afgelopen maand zeker negen mensen omgekomen. De betogers eisen democratische hervormingen en het vertrek van Saleh... die al 32 jaar aan de macht is. Het is 13 minuten over 1. Nog een keer de belangrijkste onderwerp uit deze uitzending. In Tripoli zijn vannacht zeker 61 mensen omgekomen bij rellen. Meld tv-zender Al Jazeera. En die doet dat op basis van bronnen bij ziekenhuizen. In de Afghaanse provincie Kunduz zijn bij een zelfmoordaanslag... op een overheidsgebouw tientallen mensen om het leven gekomen. En een schoonmaakbedrijf in Rotterdam... heeft Poolse werknemers mogelijk uitgebuit en onderbetaald. Het was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCRV's lunch met Frank Dimosh. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Frank, directeur van een grote onderneming. Hij merkte op, de zaken gaan goed...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 Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl... en win één van de tien zeil- of rubberboten. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank du Welkom terug bij Lunch... Een klusje waar specialisten hun vingers bij af zullen likken. De geleerden en de politici in Egypte gaan de grondwet herschrijven. Hoe bouw je een halve dictatuur om naar een democratie? Hoe herschrijf je een grondwet dat zometeen... In het dagboek Henk Krol, vooral bekend als Mr. Gaykrant. Maar hij zet zich nu in met de politieke partij 50PLUS voor iets heel anders. En dat bevalt goed. Maar het is zo leuk om een keer niet bezig te zijn met alleen maar die homo-emancipatie. Dat heb ik natuurlijk ruim 33 jaar gedaan. En het is zo leuk om nu eens een keer voor een andere groep te knokken. En na half twee standpunten wel. We gaan het hebben over de ruimte die koningin Beatrix heeft bij haar kersttoespraak. Volgens theoloog Huub Oosterhuis heeft premier Rutte de tekst van deze persoonlijke toespraak zwaar gecensureerd, omdat hij anders de PVV tegen zich in het harnas zou jagen. Is dat terecht, want de premier verantwoordelijk is voor de uitspraken van de koningin? Of moet het staatshoofd één keer per jaar haar eigen mening kunnen geven? We zijn benieuwd naar die van u. De stelling is, koningin Beatrix moet in haar kersttoespraak kunnen zeggen wat zij wil. Bent u daarmee eens of oneens. sms'en naar 7070, /70? dus 7070, /70, dat kost 50 cent... U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stam.nl of twitteren @stam.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Militaire machthebbers in Egypte hebben vorige week een comité van juridische experts de opdracht gegeven om de grondwet te herschrijven. En wel te verstaan in 10 dagen. Een grondwet herschrijven. Hoe doe je dat? En kan dat wel in zo'n korte tijd? Ik vraag het aan Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht... aan de Universiteit Leiden. Meneer Voermans, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met de tijdsklem. Een grondwet herschrijven in tien dagen. Kan dat? Nou, op zich wel. Um, het is al meer gebeurd. En er ligt natuurlijk al wat. Ik zit hier te kijken, dat kan u niet zien natuurlijk... naar de grondwet van Egypte. Die is al uh, 220 artikelen groot. En wat ze eigenlijk doen natuurlijk... is het proberen in tien dagen tot een wat andere inrichting komen... en uh, de positie van de president anders in te richten. Dus op uw vraag, kan dat? Ja, dan denk ik, dat kan wel. Het is eerder gedaan, zegt u. Uh, in tien dagen tijd, ook althans in korte tijd is het eerder gedaan. Ja, het gebeurt nog alles in de constitutionele geschiedenis... dat uh, als er een regimeverandering is, dat er dan heel snel iets moet gebeuren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in Litouwen in 1990. Uh, daar kwam uh, wat plots uh, uh, de zelfstandigheid tot stand. Hè. Tot dan toe zaten ze nog in de Sovjet-Unie en die moesten snel iets doen. Uh, en op 11 maart uh, 1990, als ik me niet vergis... en die hebben toen een voorlopige grondwet gemaakt. Kijk, natuurlijk was er al wat, maar dat uh, kan allemaal heel snel. U kent alle grondwetten? Nou, kennen is een groot woord, maar ik heb ze wel tot mijn beschikking. Een kloeke halve meter hoog. Alle grondwetten ter wereld die zijn tegenwoordig voor iedereen op het internet raadpleegbaar. En dus ook uit te printen en te bekijken. Zijn er grote verschillen tussen grondwetten? Um, op zich wel. De verschillen zitten er natuurlijk ook in, in de staatsvorm die je hebt en het soort politieke samenleving dat je wil zijn. En stel aan de andere kant bekijkt, is het eigenlijk wel bijzonder dat uh, steeds meer grondwetten in de wereld tegenwoordig op elkaar beginnen te lijken. Er wordt veel van elkaar gekopieerd, dingen die goed werken. Um, en dan zijn eigenlijk eerder um, zijn de overeenkomsten opvallend dan de verschillen. Hmm. Wat, wat maakt een grondwet een mooie grondwet? Um, ja, daar kan je verschillend over denken. Technisch kan je kijken naar die bijvoorbeeld van Zuid-Afrika. Dat is heel genuanceerd ingeregeld. Daar hebben ze problemen natuurlijk met. Uh, of hadden ze problemen met stammen en natuurlijk een uh, groot land en een federatie. Hoe komt iedereen aan zijn recht? En hoe uh, wordt aan rechten van minderheden goed uh, gestalte gegeven? Maar je kan ook kijken naar het poëtische karakter ervan, bijvoorbeeld. Nou, de Verenigde Staten hebben een prachtige voorverklaring voor hun grondwet. Uh, wij zeggen vaak onze uh, grondwet van onze Bataafse Republiek in 1789... dat was een hele fraaie. Waarom? Die was fraaie opgeschreven. Ligt er maar aan hoe je er naar kijkt natuurlijk. Ja, maar ja, maar u, u, wordt, u wordt warm van een tekst die niet alleen klopt en ook nog een beetje origineel is... maar die ook een beetje poëtisch is. Ja, precies. Hè? Dat is wat goede grondwetten ter wereld doen. Die kunnen uh, de geest van nationale samenleving en solidariteit oproepen. En dat proberen ze dan ook. En uh, er komen nogal als uh, halve dichters aan te pas om dat te doen. Wat staat er over het algemeen in een grondwet, qua opbouw? Nou, de meeste moderne grondwetten uh, ter wereld die hebben eigenlijk een soort standaard opbouw. Dat begint meestal uh, met een verklaring waarom een bepaalde staat... Uh, zich als staat heeft verenigd, een voorverklaring... Uh, meestal komt er dan een onderdeel grondrechten, hè, mensenrechten. Uh, sociale en uh, klassieke grondrechten maken de technici dan nog een onderscheid in. Dan moet je iets regelen... Uh hoe je bestuur, je wetgeving en uh, je rechtspraak in elkaar zit. Meestal begint het met het bestuur, wie dus uh, de basis in het land, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Aan wie uh, de uitvoering doet. Dan de wetgeving, daar heb je een parlement voor nodig. Dus dan kom je bij het vraagstuk van hoe regelen we verkiezingen? Hoe zorgen we dat er een parlement bij elkaar komt? Uh, en uh, mogen die wel of niet wetgeving maken? Heel bepalend is ook hoe de relatie is tussen... De top van het bestuur en de wetgeving. Nou, dan komt er een onderdeel uh, rechtspraak meestal. Heb je een onafhankelijke rechter? Hoe zit dat in elkaar? En dan hebben we nog um, wat onderdelen. Uh, het leger, uh, hoe je daarmee omgaat. De ja. defensie, decentralisatie bijvoorbeeld. Ben je nou een federatie of uh, wat mogen en, lokale en, en wie, besturen? En wie nou. zegt nou uiteindelijk ja of nee tegen zo'n grondwet? Meestal is het een parlement uh, die zich heeft verenigd... tot een soort constituerende vergadering. Dus dat betekent in ieder geval Eerste en Tweede Kamer in gezamenlijke vergadering? Ja, zou dat betekenen. Maar niet, niet helemaal. Hè. Dus onze eerste grondwet in 1814... daar kwamen de Eerste en Tweede Kamer bij elkaar... maar die hadden zich tot constituerende vergadering benoemd. Dat wil dus zeggen dat je je afgevaardigd bent namens het volk... om ja te zeggen tegen de grondwet. En dan begint het normale staatsbestel. Hè. Dus dat is een soort big bang uh, van het staatsrecht uit het niks zeg je van wij zijn een staat en wij geven onszelf een grondwet... en die zal er zo uitzien. Ja. Dus dan een constituerende vergadering doet dat. Maar dat is eenmalig. Tenminste, als de, als de staatsvorm daarna is, dan is dat niet meer nodig. Als we naar Egypte kijken, want dat is wel interessant... dat vergelijken in dit verband, daar is nu uh, het leger de baas. Gaat die dan ja of nee zeggen? Um, hoe je het ook draait of keert, de president is in de huidige grondwet... het hoofd, hè, de, de, de opperbevelhebber van het leger... Uh, en die heeft daar zo lang zijn uh, functies aan uh, overgedragen. Nou zal het zo zijn. In uh, Egypte wijzig je de grondwet per referendum. Doe je dat. Dat staat in die grondwet dat dat zo moet. In 1980 hebben ze dat voor de laatste keer gedaan. Dus wat nu zal gebeuren is uh, dat er nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden. Dat moet de president doen. maar in uh, omdat die er niet meer is, zal het leger dat in zijn plaats doen. Dat kan allemaal omdat daar een permanente noodtoestand is geweest vanaf 1980. Maar willen we die nieuwe grondwet, willen ze die hebben... dan zal die in ieder geval aan de president lees leger moeten worden voorgelegd. Um, en die zal, uh, als ze daarmee kunnen leven, verkiezingen uitschrijven. Dus het is niet zozeer dat ze daar uh, nu um, formeel toe bevoegd zijn... Ze hebben de macht nu. Ze oefenen de presidentiële macht uit. Dus ja, je zal langs het leger moeten uh, met die grondwet... om hem aan de bevolking voor te kunnen leggen. En dat gebeurt per referendum. Oké, okay, zo zal het gaan in Egypte. Uh, even naar de Nederlandse grondwet. Uh, moet die een, uh, een nieuw verfje krijgen, Zangstermand? Nou ja, ik zei u al, mijn uh, voorliefde voor een beetje een sprekende grondwet... die op kan roepen tot nationale eenheid. Nou, als één grondwet de wereld dat niet doet, dan is de Nederlandse wel. Uh, wij hebben een buitengewoon sobere grondwet. Er staat heel weinig in. Um, en een jaar of vier geleden is daarom ook wel overwogen om die grondwet uh, wat sprekender te maken. Zodat je die ook voor kan houden aan nieuwe groepen die bij ons komen. Uh, en om die uh, te verleveren zodat die ook kan samenbinden. Want maar, dat, dat karakter mist die zeker. Sorry dat ik even, even interpeer, maar die staatscommissie grondwet heeft zich daarover gebogen. Um, ja. Daar is een advies uitgerold. Wat gebeurt er met dat advies? Nou ja, ik ben bij de aanbieding uh, geweest van het rapport. Uh, het is een, een prachtig rapport. Um, waarin um, manieren staan beschreven om de grondwet uh, te verlevenden. Samen een samenbindend document uh, te maken. Maar het gekke is: um, Nederland heeft een sobere grondwetscultuur. Er staat weinig in. En om een reden: dat is natuurlijk omdat wij heel veel stromingen hebben in Nederland. En dan een sobere grondwet die bekent zich ook op geen enkele. Die bekent zich niet tot de een of andere uh, groepering in onze samenleving. En dat zag je toch ook wel. Die verlegenheid um, om onze grondwet ja, een samenbindend document te laten zijn... bij die aanbieding. Donner ja. en uh, opsteltenamen hem in uh, ontvangst. En... Ik had zomaar het idee dat ze niet echt van plan waren... om daar nu direct een gevolg aan te gaan geven... om onze grondwet te gaan wijzigen. Nou, we hebben, we, we hebben, houden ook weer wel een beetje van die saaie grondwet. Misschien blijft het ook zo. We hebben even contact gehad nog met Roel de Lange... vicevoorzitter van die staatscommissie. En die ontkent dat het rapport in de laag uh, is verdwenen. Dus we moeten wat dat betreft maar even afwachten wat er gebeurt. Even tot slot kort graag. Uh, heeft u nog een goed advies voor de schrijvers van de grondwet in Egypte? Um, uh, uh, ja, goed te luisteren natuurlijk, te kijken wat er werkt uh, in Egypte... en toch met een soort compromis uh, te komen... wat uh, zowel het leger binnen de boot houdt als de samenleving. Dat zal een heel kunstje blijken te zijn. En uh, nou ja, daar kan je niet van voorbeelden elders ter wereld uh, leren. Dat zou je toch gewoon zelf moeten doen met elkaar. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met Henk Krol, hoofdredacteur van de Kijkhand. maar deze weken vooral lijsttrekker voor Brabant van 50+. Plus. Als lijsttrekker van de politieke partij moet je natuurlijk zoveel mogelijk de publiciteit opzoeken. En daarom meldt Henk Krol zich vanochtend samen met onder andere Andries Knevel en Katriene Keil bij de televisiestudio van Omroep Max. Goedemorgen, Henk Krol, Nicoleen. Dag, hi. welkom, Ruud. Maar het is zo leuk om een keer niet bezig te zijn... met alleen maar die homo-emancipatie. Dat heb ik natuurlijk ruim 33 jaar gedaan. En op dat terrein is heel veel bereikt. Ik heb wel leren knokken voor mensen die in de verdrukking zitten. En het is zo leuk om nu eens een keer voor een andere groep te knokken. En het aardige is... Ik werd in supermarkten altijd aangesproken door dames... die dan kwamen vertellen, uh, wat leuk dat ik u hier tegenkom... want ik vind heel goed wat u doet. En meestal zag ik de echtgenoters dan twee passen erachter staan. En die durfden zich dan niet met zo'n gesprek te bemoeien. Maar nu gaat het ineens niet over homo's, nu gaat het over ouderen. En nu zie je heel vaak dat de echtgenoters erbij komen staan. En laatst had ik er een, dat vond ik zo leuk, die zei tegen mij... nu hoor ik eindelijk ook eens tot uw doelgroep. Dat vond ik een leuke. Hey. Hey. Hey. Hey. Alles goed? Ja, meestal. Hé, hey. hallo. Hey. tijd niet gezien? Nou, ik uh, doe 50 plus, hè. de nieuwe de jongste partij van ja, Nederland. Nee, ja, daar weet, weet ik alles van. Man. En hoeveel zetels denken jullie op 2 maart te halen? Henk? In al die provinciale staten bij elkaar. Alles bij elkaar. Hoeveel nou, Eerste Kamerzetels? zetels? Oh, eerste Kamer zetels, 2, 3. Kijk, niet eens verschikken. Ik, <laughs> ja, ik, zeg ik hoop het niet. Maar dat vind ik dat vind ik een lelijke opmerking. Dus die trek ik terug. Nee, opkomen voor ouderen is net zo serieus als uh, opkomen voor uh, homoseksuelen. Maar laten we wel zijn, in 33 jaar is er voor homoseksuelen... heel veel ten positieve veranderd. En daar kunnen we gewoon uh, trots op zijn wat er in die 33 jaar gebeurd is. Met name de openstelling van het huwelijk. Uh, dat verdient nog steeds erg veel waakzaamheid. Dus daar ben ik nog niet mee klaar. Maar laat ik zeggen, het is in een heel veel rustiger vaarwater terechtgekomen. En als je ziet dat de afgelopen jaren ouderen in verhouding tot anderen in onze maatschappij er 10% op zijn achteruit gegaan, die mensen hebben vaak hun leven lang gewerkt en moeten zien rond te komen van uh, hun AOW of een heel klein pensioentje, ja dan denk ik nu wordt het even tijd om voor een andere groep te knokken en dat geeft me ook erg veel voldoening. Hé, hey, mocht jij mee? Hé, hey, je bent een brave. Oh, je bent lief hè? Is die van jou, Katrien? Kom maar, lieverd. Niks terug zeggen hoor, want hij is van de verkeerde partij. Oh. Ja, liever, bij jou duurt het nog tien jaar, maar dan ben je ook vijftig plus. Oh. Collega's journalisten vinden dat je eigenlijk niet lid zou moeten zijn van een politieke partij. Nou, dat heb ik dertig uh, jaar volgehouden. Ik ben dertig jaar niet lid geweest van een politieke partij. En ik denk, als ik gevraagd zou zijn voor een partij ter linker of ter rechterzijde, dat ik het ook niet had gedaan, maar... Uh, nu zet ik me in voor een partij die nog niet eens leden heeft. Ze komen nu wel, maar dat gaat pas gebeuren na de provinciale statenverkiezingen. Nu zet ik me in voor een partij die uh, opkomt voor een bepaalde doelgroep. En die niet per se links of rechts ja, is. Heel even een huishoudelijke medeling ja, voor uw auto. Staat die ja, toevallig op die nummer staat, 20? Nee, die staat oh. op het uh, parkeerdek. Uh, parkeerdek. Oh, dan zorg ik dat u een uitzondering hebt. Ja, ik ik ja. vind de ervaring die ik heb uh, eigenlijk alleen maar een voordeel omdat je weet wat de journalist nodig heeft... voor zijn krant of voor zijn programma. En aan de andere kant, je kent de boodschap die je wilt uitdragen. En dat zijn niet tegengestelde van elkaar. Dat ligt vaak in elkaars verlengde. Want als ik aan die journalist kan uitleggen waarom ik doe wat ik doe... dan is dat voor die journalist interessant. Maar je hoort nog veel te vaak politici draaien. Het woordje ja en nee is bij een politicus bijna onbekend. En soms moet je gewoon zeggen, daar ga ik niet over. Of je mag zelf zeggen, daar heb ik zelf een andere mening over... dan het partijprogramma waar ik voor sta. Maar je moet vooral helder en eerlijk zijn. Dat heb ik in het verleden geleerd. Dat helpt me nu alleen maar. En dat is eigenlijk helemaal niet raar. Ik zou willen dat veel meer politici dat op die manier deden. Alle gasten zijn er nu? Alle gasten zijn er, dus jullie mogen naar de studio. U mag achter Andries en Katarine lopen. Achter Andries lopen. aan, de studio in. Kunnen jullie de studio in? En Katarine neemt haar hondje mee. Katarine neemt haar hondje mee. Oké, okay, doen ja. we. Nou, het dagboek van Henk Krolt werd gemaakt door Anne van der Veen. Toegeluisterd kan via lunch.ncv.nl eh, lunch slash radiodagboek. Zometeen zijn we terug met stam.nl. U krijgt nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Onno, duif de Wit. Radio 1, het nos Journal. De Britse premier Cameron is op bezoek in Cairo. Hij is de eerste westerse leider die Egypte bezoekt... sinds het aftreden van Mubarak als president. Cameron wil zich ervan verzekeren dat het leger van plan is de macht over te dragen aan een civiele regering. Cameron zal er ook praten met oppositieleden, maar er is geen gesprek met de moslimbroederschap. Frankrijk heeft zijn onderdanen geadviseerd om Libië te verlaten. Parijs loopt daarmee vooruit op een besluit van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken... die momenteel in Brussel bijeen zijn voor overleg over de situatie in Libië. In het land zouden alleen vannacht al 61 mensen zijn omgekomen... bij geweld tussen aanhangers en tegenstanders van het regime Gaddafi. De jemenitische president Saleh, die al 32 jaar in de macht is... stelt zich toch gewoon herkiesbaar bij de volgende presidentsverkiezingen over twee jaar. Daarmee breekt hij zijn belofte aan de anti-regeringsdemonstranten... om er over twee jaar mee op te houden. Saleh noemt de betogingen nu ineens onaanvaardbare provocaties. En een vertrekhal van het internationale vliegveld Malpensa in Milaan... is ontruimd na een schietpartij. Een man reed met een auto de vertrekhal binnen... waarna hij een beveiligingsbeambte met een mes bedreigde. Een andere bewaker heeft de man daarop in zijn voet geschoten. De hal is voorlopig ontruimd, een aantal vluchten is geschrapt... of zal later vertrekken. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV, Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Snoert onze premier de koningin de mond. Volgens Huub Oosterhuis, een goede vriend van de koninklijke familie... is dat inderdaad het geval. Ik uh, heb dit jaar gemerkt, toen ik, toen ik haar hoorde... dat ze zwaar gecensureerd was. Want, uh, en dat is ook zo. Ze heeft, ze heeft allerlei dingen niet kunnen zeggen die ze wou zeggen. Omdat dan dat... Ja, omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn en uh, dat soort dingen. Alles Oosterhuis in het EO-programma Blauwbloed. Premier Rutte moet nu aan de Kamer uitleggen waarom hij zich heeft bemoeid met de kersttoespraak van de koningin. Moet Beatrix juist in deze persoonlijke reden kunnen zeggen wat zij wil? Of is het logisch dat de premier, die immers verantwoordelijk is voor haar uitspraken, aan haar teksten sleutelt? Je praat erover met Jeroen Snel, royalty-verslaggever... en tv-presentator van Blauwbloed. Welkom, Jeroen. Huisgaan. Uh, drie uh, keuzes, graag een jaar verneden. Nee. Koningin Beatrix, wantrouwt Geert Wilders? Ja. Uh, als ik de koningin was, zou ik nu zelf met een verklaring komen? Nee. Mijn teksten worden ook altijd gecontroleerd? Ja. Ik <laughs> ben thuis uh, over meepraten over dit onderwerp. De stelling luidt... Koningin Beatrix moet in haar kerstreden kunnen zeggen wat zij wil...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 Um, de stelling koningin Beatrix moet in haar kerstreden kunnen zeggen wat zij wil. Wat vind je ervan? Ja, daar ben ik het mee eens. Echt van harte mee eens. Kijk, natuurlijk, uh, Mark Rutte, de premier, is ministerieel uh, verantwoordelijk... voor alles wat uh, de leden van het Koninklijk Huis zeggen. Dus ook de koningin, met name de koningin. Alleen met kerst is er een traditie ontstaan dat we dan echt de echte persoon horen, de echte Beatrix. En dat uh, was voor mij altijd een interessant uh, uh, moment, omdat je dan dus een beetje in het hart van de koningin kan kijken als ze de troonrede uitspreekt. Uh, dan kan je dat niet, dan is het letterlijk uh, de tekst van de regering. Uh, maar laten we dit alsjeblieft in stand houden. En wat is er nou verkeerd aan zinnen als laten we verdraagzaam zijn, tolerant, uh, allemaal vredelievende teksten die op eerste kerstdag uh, tot ons komen. Uh, waarom zou je daarin moeten schrappen? Dus, uh, nou, laat, nou goed, je kunt, je kunt constateren dat die hyperneutrale tekst die tenminste in voorgaande jaren zo ervaren werd... dit jaar opeens blijkbaar politiek geladen was. Ja, nou ja, Wilders heeft ook in 2007 natuurlijk van zich laten horen. Toen zei hij van de koningin moet als een haas uit de regering... He, t -t -t Toen doelde de koningin ook al op een afnemende tolerantie... in de Nederlandse samenleving. Maar ik vind dat dat moet kunnen. De, de koningin is ook een persoon van vlees en bloed. En mag er dan één moment in het jaar zijn... dat ze laat horen wat ze zelf vindt. Heeft ze ook te maken met de, de, de rol die zij wat jou betreft... in zou moeten nemen, namelijk van verbindende factor... in de Nederlandse samenleving? Ja, dat heeft ze sowieso. En je ziet ook in de kersttoespraken... dat ze daar degelijke rekening mee houdt. Zelf is ze natuurlijk protestants-christelijk... maar dat zal ze nooit... Uh, voor 100 uh, uh, alleen maar doen gelden. Ze willen ook de moslims en de hindoes en de joden uh, tegemoet de komen. Uh, ja, nou ja, maar alle bevolkingsgroepen, alle religies... daar wil ze het staatshoofd van zijn. Dus inderdaad een verbindende factor. Maar het neemt niet weg dat ze ook gewoon als persoon... af en toe, een, of af en toe, in ieder geval eens in het jaar... een persoonlijke nood uh, mag laten horen. Ben je ervan van overtuigd dat zij gecensureerd is? Nou ja, het heeft er wel alle schijn van. Uh, uh, Huub Oosterhuis heeft natuurlijk zijn woorden wat afgezwakt. Uh, gisteren in een eigen persverklaring. Maar ja, je neemt toch niet zomaar de woorden zwaar gecensureerd in de mond. Ja, dat moet je zo dus... Wat, wat ja? Oosterhuis gezegd heeft gisteren. dat was de afzwakking waar jij hebt duidt. Is dat uh, het een tekst. dat dit zijn persoonlijke opvatting zou zijn. Ja. En dat het dus niet per se de, is zoals de koningin tegen hem gezegd heeft. Dat het nee. Was. Maar goed, uh, blijkbaar uh, heeft hij verschil kunnen zien tussen toch een originele tekst. en de toekomst toespraak, en dat zegt hij dan ook, die hij uiteindelijk op televisie zag. Uh, dus die concepttekst moet hij gekend hebben... en uh, de conclusie hebben getrokken van uh, zwaar gecensureerd. Dat zijn zware termen. En dat doe je niet, zoals hij een beetje laat uh, doorschemen in zijn verklaring... door diverse kersttoespraken naast elkaar te leggen. Wat is de rol van Oosterhuis in de kersttoespraken van de koningin? normalite? Uh, nou, dat weten we niet. Het is uh, Allemaal behoort dat natuurlijk weer tot het bekende geheim van het paleis. Maar ik vermoed, en het spijt me dat ik me zo moet uitdrukken... maar ik vermoed dat de koningin zich laat inspireren... door Oosterhuis in het schrijven van deze uh, tekst. En ik sluit niet uit dat Oosterhuis in uh, begin december op het pleis te vinden is om, uh, om daar met haar van gedachten te wisselen. En wellicht mee te schrijven zelfs. Misschien wel, ja. Ik sluit het niet uit. Waarom zeg je: het spijt me dat ik me zo uit moet lukken? Nou ja, dat is met het hele onderwerp Koninklijk Huis steeds het geval. Uh, je moet interpreteren, uh, je gevoel laten spreken, omdat je niet uh, met harde feiten kan komen. Omdat ik de koningin nu niet kan opbellen van. Was uw oorspronkelijke tekst anders? Uw Oosterhuis zal dat ook nooit zeggen. Uh, de RVD ook niet. Want het is allemaal hè, privé ja. of dan wel het geheim van het paleis. Dus ja, het blijft een beetje gissen en interpreteren. Maar ja, naarmate je de koninklijke familie uh, uh, langer volgt... hoop je dat je een juist beeld kan schetsen van iets wat bij de werkelijkheid ligt. Nou, nou, je kan wel bellen, maar je komt niet verder dan de huishoudelijke dienst waarschijnlijk. Ja. Dat schiet ook niet echt op. Even, nee. even de relatie Oosterhuis en de koningin. Uh, Huub Oosterhuis is, is een goede ja. vriend van nou de ja. koningin. Uh, huispredikant. Natuurlijk, denk nog even aan de begrafenis of de bijzetting van Prins Klaus. Toen heeft hij de rouwdiensten geleid. Uh, vorige week, vrijdag, een week daarvoor, heeft hij een nieuw centrum geopend in Amsterdam, spiritueel centrum, de nieuwe liefde. Koningin Beatrix was daar de eregast. Door middel van het voorlezen van een gedicht opende zij eigenlijk voor hem dat centrum. Dus uh, ja, dat, daar spraken we van een goede en warme vriendschap uh, die al jaren teruggaat. Koningin Beatrix moet in haar kerstrede kunnen zeggen wat ze wil. Dat ze de stelling van vandaag ruim 1500 mensen hebben gereageerd op www.stam.nl. 66% is het eens met de stelling, 34% is het er niet mee eens. Jeroen Snel van de EO, even hoe het gegaan is. Want die opening van dat centrum, daar waren jullie blij. Ja. Jullie van Blauw Bloed. Ja. Um, was het een, een, een konijn het hooggoed, zeg maar, deze opmerking van Oosterhuis tijdens het interview? Een beetje wel. Mijn collega die deed het interview met uh, Hupo Oosterhuis. En het ging gewoon over uh, ja, ja, hoe, hoe spiritueel zeg maar, de koningin zou zijn. Hè? Het gedachtegoed dat Oosterhuis met haar deelt. En toen kwam hij zelf met uh, de kersttoespraken. En uh, ja, blijkbaar zat het hem zo hoog. Uh, dat gevoel dat de koningin gecensureerd zou zijn, dat hij dat na twee maanden, twee maanden na dato eindelijk is uh, naar buiten kon brengen. Uh, achteraf heeft hij daar uh, wellicht spijt van. Maar hij kwam er zelf mee. Wij waren hier niet op uit. Uh, Wanneer was die opname, Jeroen? Uh, vrijdag een week geleden. Waarom heb je zo lang gewacht? Ja, dat is uh, een goede. Uh, achteraf gezien hadden we het beter uh, de volgende dag uh, kunnen uitzenden. Uh, uh, maar programma technisch <laughs> ja gewoon het zo uit de koningin is nu op vakantie in leg dat betekent dat er geen werkbezoeken zijn in Nederland dat betekent dat we afgelopen zaterdag heel veel moeite hadden om de uitzending te vullen behalve dat er een fotomoment was dus het was wel erg prettig dat een activiteit van de vrijdagavond... Eh, zo laat mogelijk in die week eh, nog een weekje doorgeschoven kon ja, worden. Maar het had ook een uitgesproken EO gekund op Nederland 2, toch? Op een eerder moment. Ja, had gekund. Maar we hebben er wat dat betreft, want dat is echt ook besproken... er bewust voor gekozen om eh, zelf met dit nieuws naar buiten te komen. Ik heb nog een venijnige voor je, Jeroen. Wat geeft niet. jullie eerste onderwerp. onderwerpje? Je hebt inderdaad de, de fotosessie in leg... wat toch een beetje een jaarlijks, jaarlijks ritueeltje is... zonder enig journalistiek belang. Het is gewoon mm -hmm. leuk om te kijken, maar meer is er niet. Ja. Daar openen jullie uitgebreid mee. Waarom begin je de uitzending dan niet met zoiets belanghebbend? Nou, dat onderwerp dat zat iets verder in de uitzending. We openden daar niet mee. Maar we hebben gewoon een vast format dat we openen met uh, wat koninklijk nieuws. Nou, toen kwam toch wel heel snel uh, dit onderwerp op te proppen. Eh. En ik moet zeggen, we hebben uh, in onze promo's... die eerder op de avond dan op de zender worden uitgezonden... Ja, daar hebben we juist dit onderwerp zwaar uh, ingezet... als aankeiler naar de uitzending. En ook in onze headlines, om het zo maar te noemen. Uh, de inhoudsopgave aan het begin van het programma... zat dit toch ook prominent. En uh, nee, we hebben grote uh, ja, persberichten de deur uitgedaan op zaterdagmiddag 12 uur met de embargo tot uh, 5 voor acht. Ik heb zelf op Twitter uh, via mijn account ook uh, aangekondigd, nou we komen met nieuws, mogelijk politieke reacties. Dus uh, nee, t, uh, je moet niet denken dat we het journalistieke gehalte hiervan onderschat hebben. Ik, uh, ja, even, even ik, ik wist wel, we hebben nieuws. Eén ding nog, Jeroen, over de totstandkoming van, uh, van dit interview. Denk jij dat Oosterhuis uh, op een gegeven moment dacht van... weet je wat, ik ga nu uh, spontaan eens even wat zeggen? Of werken dat soort dingen in die vriendenkring van de koningin niet zo? Nee, dit werkt niet zo. Dit is zeker niet op voorhand van de koningin gebeurd, deze uitspraak door Oosterhuis. En, uh, hij ontkent dat ook in, in, in trouw vanochtend. Um, uh, maar het heeft hem zelf gewoon heel erg hoog gezeten. Twee maanden lang heeft hij de frustratie gehad van die kersttoespraak... die is anders uitgezonden dan we wellicht, en dat blijft dan weer een beetje gissen... maar dan we wellicht samen bedacht hadden. Nee, maar ik bedoel, sorry, ik wil echt te zeggen... zou hij eigenstandig dat bedacht hebben? Of zal ook zeg maar, het feit dat hij dat uh, publiek ging maken... Dat hij, zal dat ook gecommuniceerd zijn? Nee, niet, met de koningin bedoel ja? je? Nee, ik denk zeker niet. Want als het aan de koningin had gelegen... had hij deze uitspraak natuurlijk nooit gedaan. Want het is ook een strategische beslissing geweest gisteren... dat hij met een eigen persverklaring kwam... zodat de koningin weer even uit de wind kwam te staan. En dat de discussie niet meer over de koningin ging... maar eerder alleen nog over Oosterhuis. Hij moest zichzelf een beetje slachtofferen. Goed. Laten we even naar de politiek kijken. Uh, GroenLinks, SP en PvdA willen een brief van de minister-president met uitleg. Uh, heeft dat zin, denk je, of gaat Rutte alleen maar zich achter het staatsrecht verschuilen? Nou ja, ja verschuilen is misschien een raar woord. Nou, ja, maar achter dat paleis, paleisgeheim, daar gaat hij zich inderdaad achter verschuilen. Dus het heeft weinig zin. Maar ja, goed, de politiek moet wel deze vraag stellen natuurlijk. Uh, omdat het gewoon kwalijk is dat de PVV indirect blijkbaar zoveel invloed heeft... dat zelfs de koningin daar haar kersttoespraak op aanpast. Tom de Graaf, D66-burgemeester van Nijmegen, die twitterde... wie wil dat de koningin alles kan zeggen... wil van haar een gewone burger maken of een politicus. Ja. Dat kan, schrijft hij, in een republiek. Nee, dat kan niet. Ja, in een republiek. Dat je de hele monarchie afschaft. Uh, het tussenmodel is natuurlijk een ceremonieel koningschap. Maar ook ja. dan zal de koningin niet alles kunnen zeggen wat ze wil zeggen. Is dat zo? Werkt dat in Zweden ook zo? Ja. Ja, de koning kan daar niet een andere mening zijn toegedaan dan de regering daar. Dat, dat kan niet. Het is het staatshoofd. Dus zelfs, zelfs die tussenvorm, dat werkt dan niet als dit tenminste nee, het doel is? Nee, nee. Officieel zal er misschien die ministeriële verantwoordelijkheid wegvallen. Uh, maar dan nog moet je natuurlijk met één mond praten. Het staatshoofd kan niet iets anders verkondigen dan de minister-president. In de formatie uh, werd de koningin gepasseerd. Een paar, op, op, op, op een paar momenten in ieder geval toen ze invloed ja. wilde uitoefenen op uh, het formatieproces. Uh, de formateurs die ontrokken zich enkele keer. Sorry, Rutte vragen en Wilders ontrokken zich enkele keer, moet ik zeggen, aan haar regie en haar vastadviseurs. Wat ja. zegt dat, denk jij, over de verhouding tussen de koningin en, uh, en Rutte? Nou, die, uh, die zou best wel moeizaam kunnen zijn. Ik denk dat de koningin nog wel eens terugverlangt naar Balkenende. <laughs> Want daar uh, was natuurlijk nooit gedoe, uh, ook met die kersttoespraken niet. Brengt me trouwens nog even op Lubbers. Die las niet eens de kersttoespraak van de koningin. Oh nee? Nee, dat ging ongezien de zender op. Dus zo groot was dat vertrouwen. Dus de tijden zijn behoorlijk veranderd. Maar goed, de koningin is toen wel geschoffeerd dat men gewoon achter haar rug om, terwijl ze nog uh, fractievoorzitters ontving op het paleis, dat men toch weer uh, tot een akkoord kwam. Ja, heel goed. We eerder in deze uitzending, ik weet niet of je dat meegekregen hebt al over, dat de tijden zijn nog veel verder veranderd. Want de koningin Juliana, dat was een bijna uitgesproken pacifiste. Ja. Uh, Willemina, die heeft tegen de opkomst van het fascisme hardop zich uit kunnen spreken. Ja, maar goed, dat waren andere tijden. Tegenwoordig uh, is de Tweede Kamer natuurlijk veel mondiger dan vroeger. En uh, uh, ja, dat, dat is eigenlijk niet te vergelijken met, met anno nu. Goed, we gaan uh, naar de luisteraars uh, toe en dan komen we straks wel even verder met jou te praten. Uh, Jeroen, blijf alsjeblieft meeluisteren. Jeroen okay. Snel, tv-presentator van de EO van Blauw Bloed. De stelling van vandaag die uh, luidt, koningin Beatrix moet in haar kersttoespraak kunnen zeggen wat zij wil. Met u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost u 50 cent. Of bel gratis 0800-1101. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Vinus Kwakla. Ik wou even op uw stelling reageren. Ik vind niet dat de Vorstin alles moet kunnen zeggen wat zij ze wil. Uh, want ja, zij wordt niet gekozen. Zij is uh, via een systeem daar gekomen. En als uh, zij dingen zegt waar een uh, groot deel van het volk het bijvoorbeeld niet mee eens zou zijn. Dan kun je dus niet zeggen van, nou ja, euh, lieve vorstin, euh, ja. we gaan niet op uw stemmen. Maar, hè? dat is specifiek de vraag, dat geldt wat u betreft ook voor de kersttoespraak. Dat geldt voor alle toespraken, want ik vind wat zij zegt, euh, daarvoor moet uiteindelijk een ander, in dit geval de minister-president, die moet daarvoor opdraaien. Dus Dank, Dan, dan vind ik het wel een beetje vreemd dat je aan de ene kant zegt van, ik moet alles kunnen zeggen. En nou heb ik wel heel veel vertrouwen in de koningin, ik denk ook niet dat ze hele vreemde dingen zou zeggen, maar het gaat erom... He, ja. om even de zaak scherp te stellen, dat je kunt zeggen van... Uh, nou, kan dat in ons tijd ja. zeg ik Nou, Dank. dat kan dus niet. Ik okay. vind ook, ik vind ook, ja. dat is het tweede punt, dat het moment waarop dit naar buiten komt... ja, dat doet me toch wel een beetje denken aan de kleine spin, hè? Ja, goed. Uh, oh, ik, ben, ik wil even door als u niet echt van stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Janne Oude-Ruttekhuis... Jazeker, mag de koningin haar mening in haar kerstreden zeggen. En van mij moet ze dat altijd kunnen doen. Oké, okay, en als de vorige bellen. En in zegt... Nederland heeft ieder mens recht op vrije meningsuiting. Als de vorige bellen... Zouden we de koningin dan dit recht ontzeggen? Als de vorige bellen zegt er in sprake van. Het is niet toevallig dat het nu er buiten komt. Dit is een spin, wat zegt u dan? Een spin? Nou, dan moeten ze maar dat uh, stukje staatsrecht uh, wijzigen, zodat de koningin wel gewoon haar mening mag zeggen. En ik heb er bovendien het volste vertrouwen in... dat koningin Beatrix met haar mening... niemand in onze maatschappij zal kwetsen of daarvan zal uitsluiten. Dank voor uw reactie, en... mevrouw. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen. Ja, Eveline de Jager in Rotterdam. Ik ben het helemaal niet eens met de stelling. En... Uh, kijk, de minister-president is verantwoordelijk... voor wat de koningin zegt, in, wanneer ze in functie is. Mm -hmm. En je kunt onmogelijk verantwoordelijk zijn... voor iets waar je geen controle op hebt. En de koningin is bij het aanvaarden van haar ambt... akkoord gegaan met deze instelling. Anders had ze die functie niet hoeven te vervullen. Ja, dus, dus het hoort erbij, zo is het ja, en ik wou nog even iets uh, zeggen... dat uh, Rutte, die daar dus naar kijkt, mag ook wel eens zeggen... Liever is een meer dynamisch inspirerende, want dit was een verhaal van een ouderwetse dominee. Dank u wel. Stam.2, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. U spreekt met Fred van der Laar. Ik vind dat de, koning, de koningin mag zeggen wat ze wil. We leven in een vrij land. En zij is de verbindende schakel hier in dit land. Zij is ook voorzitter van de Raad van State. Dus ik verzoek de minister-president om naar de Tweede Kamer te komen. Samen met de vicevoorzitter van de Raad van State. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Met Domenee van Bui uit Os. Dag. Ik ben het volledig eens met deze stelling. Waarom? Omdat deze stelling gewoon valt onder de vrijheid van godsdienst. Ik luister met ongelooflijk veel plezier naar de kersttoespraken van Beatrix. Omdat kerstfeest natuurlijk een horzelfunctie heeft. En die vervolgt zij heel goed door de samenleving te vertellen hoe die samenleving eruit moet zien. En daar heeft ze alle vrijheid toe. Het valt gewoon onder de vrijheid van godsdienst. En als het over Willemus gaat, die het altijd maar heeft over vrijheid van meningsuiting... dan moet hij Beatrix daar ook nu eens een keer de ruimte voor geven. Wat is precies die horzelfunctie uh, wat u betreft? De horzelfunctie van kerstfeest is dat het haak staat op datgene wat wij allemaal laten zien. Vrede, gerechtigheid, tolerantie en noemt u maar op. Daar komt ontzettend weinig van terecht. En ik vind dan dat Beatrix de moed heeft om daar de vinger bij te leggen... en te zeggen zo gaat het verkeerd. Het moet anders... En oh, nog even één ding. Uh, een andere beller zei, dit was het verhaal van een ouderwetse dominee. Wat zegt u dan? Nou, dat is, de, de laatste die een ouderwetse dominee is, dat zou ik kunnen zijn. Ik ben 78, maar de laatste die het is, dat is in elk geval Huub Oosterhuis. Okay. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En wie hem een ouderwetse dominee durft te noemen, die heeft eigenlijk nog nooit een dominee ontmoet. Dank. Wij hebben het wel gedaan via deze uitzending. Dank voor, u, voor uw telefoontje met Sam.nl. Goedemiddag. Met Ralph uh, Margeland. want... Dag. Nou, zeg overal over ze dominee gesproken. Deze man die snapt geen wezen, er is helemaal niets van. We hebben het over een constitutionele monarchie. Dus de koningin, alles wat ze zegt valt onder ministeriële, ministeriële verantwoordelijkheid. En een volgende punt, meneer Snel, die, die, die, die schaadt zich in de rij van meneer Oosterhuis. Die meent ook te, te weten wat de koningin denkt en wil zeggen. Ik denk dat hij dat, dat, dat daar helemaal niks van weet. En dat zou ook raar zijn als hij er wel wat zou weten. Het is gewoon ook niet zo toevallig dat meneer Oosterhuis zich uh, nu pas uitlaat. Want het is gewoon vlak voor de verkiezingen. Meneer doet mee met de, met de reisjes duurpruimen van links die, die dit kabinet wil beschadigen. Dus dat is allemaal grote onzin wat, wat hij daar net uitziet te kramen. Dank voor uw bijdrage. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik vind dat de koningin momenten moet hebben... waarop ze ook wat persoonlijker kan spreken. Alleen moet zich dan wel realiseren dat het ook riskante momenten voor haar zijn. Maar als we... Uh, uh, zegt wat ze op haar hart heeft, hoop ik toch alsjeblieft niet... dat dat ook weer ingefluisterd wordt door, uh, door mensen zoals Oosterhuis. Want ik vind dat hij uh, de koningin een hele slechte dienst heeft bewezen. In welk opzicht? Nou ja, hij maakt het... Uh, hij, hij, zij, kan zich hier, zij kan hier helemaal niks over zeggen. Hij uh, geniet kennelijk een beetje van dat die vriend van de koningin is... en hij laat merken dat hij de tekstschrijver voor een deel is... want anders kan hij dat niet weten. Dus hij brengt daarin een ontzettend uh, moeilijk parket vanwege, mijn zin is zijn eigen ijdelheid. En uh, als hij de tekstschrijver van de koningin is... Ja, dan heb ik liever dat Rutte het controleert. Want ik vind die linkse kerk die hij even tegenwoordig... ook niet echt iets om vrolijk over te worden. Dank voor uw bijdrage. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Paris. U mag het zeggen. Oh, kijk eens aan. Nee, even het volgende. Formeel ben ik het uh, oneens met de stelling. Uh, de koningin is namelijk wel een politieke factor in Nederland. Um, maar aan de andere kant, de vrijheid die ze heeft binnen de grondwet om te zeggen wat ze wil, dat is verder gewoon geen probleem. Als zij vindt dat de maatschappij vertraagzamer moet zijn, dan vind ik dat ze dat moet zeggen zonder dat het geconfronteerd wordt door een minister of iets dergelijks. Ja, het tegenovergestelde is: stel dat de koningin op een kersttoespraak oproept tot een invasie van België, bijvoorbeeld. Ja, dat kan dus niet. Nee, precies. En daar is de minister-president verantwoordelijk voor. Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo? U mag het zeggen, mevrouw? Oh, met mevrouw van der Molen in Amstelveen. Ik vind dat Beatrix kan en mag zeggen wat ze wil. Zij is geen schetsfiguur, zij is geen marionet. Ze is een persoonlijkheid, ze is onze vorstin. En die moet, moet kunnen zeggen wat ze wil? Zeker. Dank u wel, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ik was het met de andere mevrouw helemaal eens. Nou, dan kunnen we, dan kunnen we het kort houden. Ja, dat kunt u zeker. O, het is onze koningin en moet iedereen vanaf blijven. En zeker en Rutte en die mallen voor de kop. Die moeten van onze koningin afblijven. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, een hele goedemiddag. U mag het zeggen? Met Johan. Dag Johan. Ik eh, ben het helemaal eens met deze stelling. We kunnen in een constitutionele monarchie leven. We kunnen zeggen van een uh, Rutte moet het nakijken. Dan moet een uh, dominee Huub Oosterhuis uh, nakijken, als ik het goed begrepen heb. Ik vind uh, onze koningin die leeft in een glazen kootje. En laat ze toch eens één keer in het jaar vanuit haar hart iets naar voren brengen. En ik denk dat dat juist een kersttoespraak daar een geëigend middel voor is. Dank. En de koningin is oud en wijs genoeg. En ze draait lang genoeg mee om te weten wat zij daarin naar voren kan brengen. Oké, okay. dat is eigenlijk dan mijn idee. Dank voor uw bijdrage, dank u wel jong snel um, van de EO die laatste meneer had jij die ingehuurd? Ja en de dominee ja, ik neem maar je zeer bedankt. <laughs> ik vraag het omdat ik aanneem uh, verondersteld... als dat met name wat die laatste meneer zei dat, dat jouw orde ja. is. Nou ja, dat is het. Het is kerst de, de koningin komt op televisie en radio. Alle politici die hebben even vrij en dan mag de koningin even zeggen wat ze, wat ze wil. En uh, wat ik ook hoorde, dat is natuurlijk ook zo Beatrix kennende doet ze dat op een hele laat ik zeggen professionele manier na zoveel jaren aan de macht. Dus uh, ja, de, daar hoef je geen grote gevaren ook in te zien. Dus nee. uh, geef hey. haar die ruimte. En de horzelfunctie die de dominee uh, signaleerde? Nee, dat, dat kan niet voor een staatshoofd. Dat, uh, die functie heeft de koningin in ieder geval niet en ook niet de kersoeswaar. Uh, het, het is gewoon de persoon, Beatrix, die dan heel dichtbij komt uh, ja, bij het Nederlands volk. Ja, maar even heel precies luisteren naar hoe hij dat uitlegt. Hè? Want de horstelfunctie dat klinkt inderdaad nogal scherp. Ja. Maar het gaat over dingen als vrede en veiligheid, vrede en gerechtigheid, dat soort dingen waar eigenlijk weinig van terecht komt. En de koningin die wijst ons daar steeds weer op. Ja, maar dat, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Want dat is ook iets waar uh, Rosenthal en Rutte voor staan, om maar wat te Noemen. Ja, overigens werd jij ook tot de linkse kerk gerekend. Oh. Dat heb je niet eens gehoord? Nee, dat is me even voorbij gegaan dan. Ja, en de bellen die zei van het is wel echt toevallig allemaal dat dit gebeurt en het komt de linkse kerk. Nou, dat woord viel niet, maar de, de linkse media komt wel erg goed uit allemaal en de EO ook. Ja, nou volgens mij zijn we nooit links of rechts geweest dus. Nou, nee, precies. Maar uh, boeien, dat zeg je allemaal niet zoveel. <eic> nee. nee. Wel, uh, het feit dat dit, dit verhaal nu komt zo vlak voor de verkiezingen... zeg je dat wel wat? Ja, ik hoor dat euh, Hubert Oosterhuis dan politieke motieven zou hebben. Ik, uh, ik betwijfel het. Ik uh, herhaal nog even wat ik eerder zei. Hij heeft er gewoon een persoonlijke frustratie... Uh, twee maanden lang bij zich gedragen. En zag nu de kans. Uh, niet eens met uh, vooropgezette uh, uh, ideeën... maar gewoon gaandeweg het gesprek eh, kwam dit vanuit zijn hart... En ja. heeft hij ze hard gelucht? Ja. Dat, dat is alles. Dus maar hij is het grote... natuurlijk wel politiek enigszins betrokken. Lijstduur geweest van de SP in 2006. Ja, dat zal wel. Maar ik geloof niet in een grotere strategie. Ook als ik even de context zie hoe dat interview tot stand kwam. Uh, na de opening van dat centrum. Uh, nee, dat, dat, dat deed hij ook vanwege dat centrum en niet vanwege politieke motieven. Een van de reacties op onze site is... Iemand schrijft hier wordt de vrijheid van meningsuiting met voeten getreden. Uh, tuurlijk, dat is zo. Uh, alle leden van het Koninklijk Huis, daarvan kan je zeggen... die hebben geen vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook niet naar de stembus uh, uh, begin maart. Uh, de, uh, hoewel ze wel de oproepkaart uh, krijgen, maar daar maken ze geen gebruik van. Uh, dus dat, dat is nou eenmaal de monarchie en uh, ja, dat is heel vervelend. Maar is dat nog iets wat in dit deze tijd past? Zolang de koningshuis dat niet stemt? Ja, nou ja, zolang de koninklijke familie en de leden van het koninklijk huis daar mee kunnen leven, dan past dat. En als mensen daar misschien moeite mee hebben, dan hebben ze, vind ik, de vrijheid om uit dat koninklijk huis weg te stappen. Zoals Christina, Irene eerder deden en uh, prins Friso. Noem dat vrijheid. Ja. Noem dat vrijheid. Jeroen Stel, tv-presentator van de EO. Ik ga trouwens van EO naar EO zometeen. Maar goed, dat ga je zo meemaken. Dank, dank voor jouw bijdrage, okay, Jeroen. Graag gedaan. De stelling van vandaag, koningin Beatrix, moet in de kerstreden kunnen zeggen wat zij wil. 1800 keer is er gestemd. 66% is daarmee eens. Thijs van der Brink, wat gaan we nu zometeen doen? Uh, Fik Meijer is de gast. Fik is uh, een van onze huishistorici. En die komt vaak in Libië. Uh, dus we gaan uh, met hem praten over wat daar op dit moment allemaal gebeurt. Verder Roel Kuiper, lijsttrekker van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Die pleitte dit weekend voor een sharia-verbod in de grondwet. Nou, dat vonden wij een nieuw geluid vanuit de ChristenUnie. We gaan met hem praten wat erachter zit. En of dat inderdaad een andere koers ten opzichte van de islam in uh, leidt bij de ChristenUnie. En we hebben Erik de Jong te gast, beter bekend als Pinvis. Deze week gaat een nieuwe theatervoorstelling in première, De Weerman. Daar gaan we met hem over praten. Zo meteen in Dit is de Dag op deze zender Radio 1. U krijgt eerst het uitgebreide NOS-journaal nog. U kunt de rest van de dag nog terecht op stand.nl. Als u wilt reageren op de stelling van vandaag.